Water doesn't flow, it boils with every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight light, but the light of joy I know scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence. Tweede uur uh, Hans en... Ja, Doodgegooid met zijn Driving Over Christmas. Deze feest. Hij die was een uh, nummer, uh, The Road to Hell. Ja, ik heb hem wel eens meegemaakt, die man. Chris, uh, ja, ja. Ja, het is een bijzonder saaie man. Saaie man. Oh. Ja. Hij heeft wel een goede hij, stem. Hij, hij heeft een hij, hele mooie stem, hij heeft mooie dingen gemaakt. En, uh, en wel een wel ander mooie, voordeel, hij, hij was een enorm Formule 1-fan. Ah oh ja? Oh, ja. Dat is wel uh, een voordeel. Ja. Maar het was geen uh, dat je nee. denkt: van: ik ga maar de Polonaise wel wel met de hem lopen. Zeker in de kerst, kan hij heel goed naar huis rijden. Ja, precies. Ja. Dat doet hij heel goed. We hoorden voor het trouwens, voor het nieuws, hoorden we. Sterre Heldering en ja. een prachtige heeft. Mooi hè? Ja, ze ja, ze op, lijkt, op lijkt op een Melanie. beetje op uh, Melanie. Ze was uh, afgelopen week uh, bij Jaap uh, op in, in uh, Alteuren. Jaap Koper. Jaap Koper. Ja. En uh, daar heeft ze ook een pra prachtige nummers gezongen. Ah, Leuk Maar man. goed. Is zij Zandvoort? Uh, nee, nee. Ze is een man van Amsterdam. Maar, uh, was, uh, dat, dat hoor je maar, niet hè? is wel opgetreden. is wel goed. We de tweede goed. uur in van uh, Goedemorgen Zandvoort. We hebben nog een uh, paar onderwerpen. Onder andere... De trekking van de uh, decemberloten. Uh, welkom uh, Beiden. Dank u wel. Uh, da daar gaan we het zo over hebben. Daarna gaan we met hele Jansen praten, als het goed is, over de uh, expositie van het speelgoed en de schoolradio. Samen met Carina. Samen met Carina doen we dat. En uh, dan gaan we het ook nog aan het einde hebben over een uh, speciaal basketbaltoernooi van de Lions 3 tegen 3 op 5 januari. En uh, Peter Tronde gaat ook nog iets vertellen over het nieuwjaarsgezet, maar dan komen we zo op. Zo is het. Ja, zo is het. Dat doen we na de trekking van de decemberloden. want jullie hebben het net gedaan. Het is de derde trekking. Ja. We hebben de volgende, volgende week nog één en dan uh, worden de hoofdprijzen verdeeld. Hè? En ook de weektrekkingen, de dus weektrekkingen. 34 weekprijzen. Zo. En die weekprijzen doen dan ook alle weekprijzen die gewonnen zijn... doen ook weer mee met, met de hoofdprijs. En ja. wat zijn de prijzen? Tassen vol. Ja. Uh, en uh, de prijzen worden nu bekendgemaakt. De prijzen worden ja. van de derde trekking. En Monique begint Monique. met de eerste 17. Monique, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga beginnen. Een fles wijn van Hotel Hoogland voor oh. Monique Brabander. Hé, hey, Monique van uh, Jeroen. Is dat Monique Molly van Bravo, Jeroen? Oké, ja. oké. Okay, okay. Vrouw van Jeroen Bravo. Ja. Ja. Een cadeaubon van 25 euro van Bloemsierkunst Bluis van Magda eh, Molina. Een kilo bobkaas naar keuze van Kaashuis Tromp E. van Duin. Gebak of taartje ter waarde van 15 euro van Van Vessem G.M. Zwemmer. Een cadeaubon van 25 euro van Marcel's Vleestheater voor eh, familie Kras... Een cadeaubon van 20 euro Zandvoortse apotheek Miranda Hakhoff. Kaashoek, een cadeaubon ter waarde van 50 euro van de Kaashoek. Zo. Uh, M van den ja. Berg. Buitenvogelpakket van Rio, speciaalzaak A Omen de Mank. Een lunchdinerbon van 50 euro voor Le Bar A Kinneging. Een zak oliebollen en appelflappen van Harry Vase voor L Vleeshouwer. Een hamburgermenu van Snack Het Plein voor Nurse Clark. Cadeaubond van 10 euro van Albert Heijn voor de familie Wijngaard. Cadeaubond van 1250 van Viskraam Arie Guit voor M. Kop. Vaccinatie voor de hond of kat voor dierenkliniek Zandvoort Simone Schoenmaker. <lacht> Een verrassingspakket schelpenhangers voor Luna Kroon. Cadeaubond van 25 euro voor Kids Avenue van Bas Paap. Een voedings van hils, hond of kat van de dierendokter Sandvoort voor M. Bakkenhoven. En dan gaat Peter het nu overnemen. Dat waren de eerste zeventien. En hoe, hoe, hoe komen die mensen aan hun prijzen? Moeten ze die afhalen? Of? Uh, ze krijgen allemaal een brief thuis. Okay. Ze worden uh, gebeld, want er staan ook geen adressen bij. Er staan wel uh, e-mailadressen en telefoonnummers. Okay. Of ze krijgen een e-mailtje of een telefoonnummer. En daar wordt gevraagd naar hun adres. Vervolgens krijgen zij een brief van de OVZ... En met die brief gaan ze hun prijs bij de desbetreffende winkelier hier ophalen. Dus er geen speld tussen te krijgen. Nee, johan, goed. De die staan ja. ook nog eens een keer in de Zandvoortse En die staan ook nog de... een keer in de Zandvoortse Precies. Dus, ja, dus de kans dat het, dat het blijft liggen is vrij klein. Ja, uh, ja, we maken weinig mee dat er prijzen zijn die blijven liggen. Heel goed. Heel goed. Nou, De overige 200, hoeveel zijn het er nog? Uh, nee, het. Uh, ja, maar we, we, we krijgen de tijd en dat zal niet lang ja, meer duren. Ja, je, je, je neemt ook. Dat we hier gewoon een uur bezig zijn nou, om 200 die 200 prijzen uit te nemen. Okay. Ik ga aparte ga Gauw verder, want nummer 18. Alena, dat klopt, en die heeft gewonnen. Eens even kijken, Dankjewel. Een uh, medium pizza van Tasty Corner op het Badhuisplein. Dan hebben we een cadeaubon van 20 euro. Die is gewonnen door de familie R. ER. en beschikbaar gesteld door Bloemenhuis Bluis, winkelcentrum Noord. Een andere pizza, een Italian pizza, voor, door, beschikbaar gesteld door Domino's... is gewonnen door Joop Stas. De familie van Keulen heeft een verrassing... een boekenbon beschikbaar gesteld door de Bruna van 20 euro. Een verrassingspakket We Love The Planet... Dat is echt een verrassingspakket, zeg. Gewonnen door LL Koper. Beschikbaar gesteld door Soleil. Frituur, dan fair, een cadeaubon ten waarde van 15 euro. Gewonnen door PC van het Hof. Henny van de Koekelt heeft een kopje koffie naar keuze met een gebakje gewonnen. Beschikbaar gesteld door Lunchbreak. Een cadeaukaart van 10 euro is beschikbaar gesteld door Dokkie Beach House. Gewonnen door de familie F.L. Tervelde. Hans Sprenkeling heeft een reis gewonnen naar nieuw Oh nee, sorry. Hans Sprenkeling ah. heeft een cadeaubon te waarde van 15 euro beschikbaar gesteld door Vera Flowers. En nou komt Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, Auckland Ode Parfum. Aha. Ter waarde van 39,95. Gewonnen door Erika Kamstra. En beschikbaar gesteld door Flug Fashion. Ethos heeft twee prijzen beschikbaar gesteld. Eerst een handcreme, gewonnen door C. Verpoorten. De tweede prijs een douchel door, gewonnen door P. Braamzel, Braamzeel. M. Zwemmer... Heeft een cadeaubon van 10 euro gewonnen, door, beschikbaar gesteld door Patisserie Chocolaterie Zandvoort. Mendies heeft een cadeaubon beschikbaar gesteld te waarde van 15 euro. En die is gewonnen door Michelle Stravers. Oh, ja, sorry. Broodje Donner, beschikbaar gesteld door Jas Donner, gewonnen door Andras Brandlicht. En als laatste Marion Wiggens. Een cadeaubon beschikbaar gesteld door Peurl van 25 euro. Nou, en dat was de derde trekking. Ja, misschien nou, wat goed. ik een keer <laughs> <laughs> Nee, hoeft niet. Nee. Nee. Hey, kun je iets Jij, meer niks? Uh, kun je euh, je ja, Ben Zonneveld zit hier ook. worden niks. Nou ja, we hebben nu twee vuilniszakken vol. We moeten nog één trekking doen. De ervaring leert dat vooral in de laatste week uh, uh, de meeste loten worden opgehaald. Er zijn mensen die hebben het allemaal thuis liggen, die gaan boodschappen doen. En die horen nu op de radio en die zeggen verdikke me, ja. vergeten. Ja. Dus uh, in de laatste week, ja. En er zijn dus ook mensen waaronder ook... Uh, uh, een bekend persoon hier, uh, die hier toevallig zit, hoe heet die ook alweer, die meneer met die snor? De heer BZZ. Ja, B, Z. En die presteert het om uh, loten ertussen te doen van 2021 oh, okay. en 2022. Ja, dat we dus niet, hè? En, uh, uh, dat doen we dus niet, hè? Daar gaan we niet nee, meer nee, mee. af, Dus die worden ritueel verscheurd. Nee. En wie, wie, wie, wie is de, degene die de, de trekking doet? De notaris van de Valk, die doet de hoofdprijzen en die is hier volgende week zaterdag En Mogen wij al weten aanwezig. wat de hoofdprijs is? Nee, nee. dat nou, kan nog bekend. niet. Oh ja, die zijn wel bekend. Ja, ja, ja. Alleen ik weet ze niet. Ja, ik weet ze wel, sorry. Uh, de hoofdprijs, dames en heren. Even kijken, staan hierop? Ja, we hebben, zoals altijd, daar zijn we heel blij mee. Electroworld Stiphout, Kijk. sinds jaren dag bekend in dit dorp. Ja. Zeker. Stelt altijd heel een prijs, een hoofdprijs ja. beschikbaar, heel aardig. Bluetooth-speaker krijgen die. Sinds kort hebben we domino-pizza's mm -hmm. in dit land... En er zijn mensen die uh, schurftachtige verschijnselen krijgen... want die geeft een hoofdprijs van een jaar lang iedere week een pizza. die mag jij winnen. Je kan het hebben. Wat ook een hele leuke prijs is... en ook sinds dag een uh, warm pleit bezorgen voor het ondernemersgebeuren in Zandvoort. Meneer uh, van Hotel Hoogland... Overnachting voor twee personen, Hartstikke ook een leuke prijs. Ja. En zoals altijd ook stelt uh, de HEMA twee Tompoes-koffers ter waarde van 95 euro beschikbaar. Nou, dat is voor mensen die graag naar Curaçao willen of zo. Ja, dat, is niet, dat is niet niks, uh, weten. Ja. Hey, Peter, ja. jij, wilde, jij wilde ook nog iets zeggen over het nieuwjaarsconcept ja. dat eraan komt. Vertel. We hebben gisteravond afgesloten met het eerste fantastische concert, kerstconcert met drie koren in de Vinders, protestantse kerk. Goed. Heel leuk, ja. ontzettend gezellig, goede sfeer, goed gezongen <kuggen> en uh, bijna een volle kerk, 180 uh, kaarten verkocht. Een benefietconcert, de opbrengst gaat naar de Zandstroom. We zijn van plan om daar een traditie van te maken en ieder jaar een ander doel ter beschikking. Ja, Dit jaar de Zandstroom. Het, het, gemeen, het was ook het eerste concert van Vinders, het gemeenkoren. Het was ook het eerste concert van het gemeenkoren integendeel... Integendeel zou ik bijna zeggen. De eerste romances beginnen uh, te gloren. Ja, <laughs> en uh, uh, dat was heel goed. Het zingen ging iets minder. Maar we hadden maar vier weken om een kerstrepertoire ja. met elkaar uh, in te... De beachpopzingers deden het heel goed. Het vrouwenkoor heel goed. Het was gewoon ontzettend gezellig. Nou ja, het en daarvoor om... kreeg een herkansing tijdens het nieuwjaarsconcert. Op 7 januari ja. aanstaande. Ja. Uh, ja. Om twee uur gaat de kerk open. De toegang is gratis. En het concert begint om half drie. En daar doen mee het gemeen Koor. Het Vrouwenkoor. Het Agatha Koor. De Pop Singers. Dus dat zijn bij elkaar een 150 koorleden. En uh, zoals altijd uh, doet New Wave ook mee. We willen leerlingen van New Wave... De kans geven een podium te krijgen. Mm -hmm. Dus er zijn twee jonge pianisten die ja. daar een recital geven. Ja, wat goed. En ja. dat gaat allemaal gebeuren op 7 januari aanstaande. In de Agatha zondag, zondag 7 januari. Ja, dan kan ik er nog bij vertellen dat ZFM daar volop aan meedoet. Ja. Want we gaan het rechtstreeks uitzenden. dat klopt hè? Op nee. tv en radio. Op, op TV, tv en radio, TV jongens. Radio. Normaal gesproken altijd via de radio. Ja. En we krijgen nu echt cameramensen en dergelijke. Ja, dat dus ja. uh, dat uh, zei, alle co ja, uh, gaan eerst naar de kapper. Want ze komen allemaal op de tv. <laughs> Zitten, we hebben ze lekker bezig. Ja, uh, ja. Top toch? Ja, ja uh, Nou, dat was het een beetje. Ja, dat, dat was het. Bedankt. Heel graag gedaan. Ik denk het wel, ja. Het ja, zal wel uh, moeten. De uh, hoofdprijs hè? Ja, ja, daarom. Hartstikke voor jullie. Heel graag gedaan. Hele fijne kerstdagen. Jullie ook. En een goed uiteinde. Dank je wel. Ik zie jou nog. De, voor de voor het eind van het jaar voor het eind van het jaar en dat is in de in de studio dat weet je oké okay. ja nou heel bekend goed. we dank je met muziek dankjewel heel goed De son, de guitare, et le sang des le bruit du mot démarre, Time Pour le tonnerre, je me la fais et les rires, je me la foule en délire, tu l'es ta seul, et carrière. Ja, ah, dit is Goed, uh, Johnny, uh, Johnny ja. Holiday. Het lijkt een beetje op uh, Golden ja, Earring, vind ik. Ja, dat is een hele oude man geworden. Ik kan het niet lezen, maar dat is wel heel mooi. Het <laughs> zal wel in het Frans zijn. Tegenover ons zit uh, uh, Hilly Jansen. Welkom, Hilly. Ja, ja. Uh, directeur van het Stanwoord Museum en Carina. Want we gaan het hebben over uh, nou, een nieuwe expositie hè, die eraan komt. Ja, dus speelgoed ja. het uh, ja. uh, over de 8 januari. Uh, eens even kijken, hij staat er op 12 januari. 8, 8 januari gaan we opbouwen. Ja, dat is een expositie over speelgoed. Een ja. uh, hele potje. Ja, eigenlijk is dat gekomen doordat ik een hele serie uh, My Little Pony had gekocht uh -huh. of via Marktplaats. Oh ja. Goed. Goed. En toen had ik alles neergezet. Toen dacht ik, wow, okay. dit staat zo mooi. Ja. Ja. Dus zo ontstaan ideeën. Ja, eigenlijk. Maar, en, ja, en, en, en, en wat gaan we daar allemaal bij doen? Bestaat ja. er echt uh, Zandvoort speelgoed? Ja, een, ja, uh, ja. Ook, maar dat, dat hebben we nog in het museum kunnen vinden. Het is niet veel hoor. Maar wat, wat, waar praat je dan over? Ja, er is een, een schattig poppenkeukentje gevonden in het museum. In de vaste collectie. Mm -hmm. Nog een pop. Uh, een emmertje waar ze mee op het strand speelden. En uh, we hebben een tent. Dus we hebben eigenlijk een paar objecten. En daar bouw je een hele tentoonstelling omheen. Wat grappig. Ja, ja. Mogen ja. mensen ook, uh, als ze dit nu horen vandaag nog iets komen inleveren? Als ze echt nog iets op zolder hebben staan wat nou echt wel zo oud is en al heel lang in de familie zit. Nou, als het heel bijzonder is, uh, we gaan inleveren vanaf 27 december, maar we moeten ook oppassen dat we geen dubbelingen hebben. Jezus. En Hans Konijn, een hartstikke lieve collega, die doet uh, de, de inname, dus dat mensen ook bruiklenen uh, maken. Want er zijn ook de mensen die denken van, hé, ben ik het dan kwijt? Nee, het is gewoon voor eventjes in het ja. museum en daarna krijg je het weer terug. Ja. Ja. Nou, nou goed, je zei het al, Hilly, je, je kan er ook een hoop omheen doen. Hè? Ja. En een van de zaken die er omheen wordt gedaan is uh, Schoolradio in samenwerking met ZFM. Ja. Uh, want we gaan uh, met klassen, de uh, groepen 8, ja. uh, zeg maar. Uh, Goede radio ja. te maken. Jij kon er iets meer over vertellen? Nou, ik heb. Uh, uh, Zullen uh, Ja, ik, ik werk natuurlijk op de Arnie Schraftschool. En uh, ik had genoegen om Hans uh, zelf te ontvangen afgelopen ja. maandag. En naar groep 8 te brengen. Want Hans ging uh, als redacteur van de radio zijn uh, ja, praatje houden voor de kinderen. Want we hadden ja. het al een tijdje geleden aan de kinderen verteld: van dit zit er aan te komen. En, nou, toen stak iedereen zijn vinger op van ja, ik wil wel iets betekenen voor de techniek. Ja. Ik zou wel uh, in die microfoon willen praten. Ook oh, vind het wel spannend. Maar ik wil het wel proberen. Leuk. Moet ik het alleen doen? Mag ik? Nou, er kwamen honderd vragen. Dus heel goed dat Hans uh, ja, ik, iets kwam vertellen. Hoe is dat en, gegaan en, in die, ze die klas? Ik waren heel geïnteresseerd. Ze vond het heel, heel leuk. Er was zelfs iemand die vroeg van kan mijn, uh, kunnen mijn opa en oma uit Nieuw-Zeeland ook horen. Ik zei ja, dat kan. Dan moeten ze wel heel vroeg opstaan. Want het is natuurlijk ja, 12 uur ja. water inderdaad. Ja. Maar ze kunnen het via, via internet ook horen. Nou ja, goed, we moesten dus uh, inderdaad uh, uitleggen dat, uh, dat er uh, presentatoren zijn. Dus, uh, moet er moeten mensen zijn die de redactie doen. Hè? Die uh, gasten gaan uitnodigen. Uh, mensen die de muziek uh, gaan uitzoeken. En onder leiding van Leon die daar staat. Uh, uh, gaan ze ook de techniek nog een keer doen. Ze krijgen les zeg maar, in uh, hoe je uh, radio echt gaat maken. Maar hoe geweldig is en dat? Dat is wel hartstikke leuk ja. voor ze. En ook uh, dat je dus meerdere taken hebt. Ja. Dat je niet kan zeggen van nou, er zijn drie kinderen uit deze klas van 30 die dit mogen gaan doen. Want het is op een woensdagmiddag hè. Ja. Uh, maar dat het echt een klasse. Opdracht wordt eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, het is buiten schooltijd. Het was op middag. Dus uh, toen ik dat zei van uh, toen uh, haakten ja. ze allemaal. Nee, ze. <laughs> Nee, maar ja, ze hebben natuurlijk voetbal, ja, hockey. Want hoe ja. oud zijn ze? Ja, ze zijn nu allemaal elf ongeveer. Ja, 10, 11, 12. Sommigen ja. zijn al twaalf. En waar gaan ze het over hebben, jongens? Nou ja, de bedoeling is eigenlijk om, uh, zeg maar, uh, uh, één of twee gasten gaan zij uitnodigen. Uh -huh. En uh, dat kunnen familieleden zijn, dat kan iemand uit de politiek zijn, ja. dat kan iemand uh, een winkelier zijn, noem maar op. Dus zij gaan uh, ook aan de hand van de Sanfordse krant kijken welke onderwerpen, wat ik ook altijd doe trouwens voor dit programma, welke, welke onderwerpen interessant zijn. En die gaan ze dus benaderen en dan uh, worden ze uitgenodigd of ze kunnen telefonisch doen. Dus die kinderen gaan hem eigenlijk interviewen en dan moeten ze de vragen bedenken. En, uh... Maar mag dan ieder beroemd iemand of ondernemer of wie dan ook één vraag erbij krijgen van... Wat is jouw favoriete speelgoed? Nou, Want dat was ja, het natuurlijk. hoofdthema. Ja, dat ja. dat vind ik wel het is wel leuk als ja, het gerelateerd is aan de expositie. En, en ook de burgemeester heeft, gespeeld. heeft ja. vroeger gespeeld. Ja. En, en ja. wethouder. Ja, dat komt. Peter regelen. Tromp, waar speelde jij mee vroeger? Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ik hoepelde hoepelen. Hoepel, waar speelde hè. jij mee, Hans? Ik met knikkers bijvoorbeeld. Ik met raceautootjes. Koeten heet het ook. Dat zit er nog steeds in. Ja, dat zit er nog steeds in. Ja, ik had nog een hele mooie Barbie flat. Maar die is dus onlangs. Toch echt uh, gesneuveld. Oh, ja. Ingestort. Ja, want alle kleinkinderen van mijn moeder... zijn natuurlijk ook allemaal ja, mee gaan spelen. Ja. Ja. En de Barbie-haren zien er erg niet meer uit. Die zijn nu zelfs geknipt. Ja, ja, dat dus ja, het is, ja, het is echt een, een hype, Barbie. Als je nou ja. ziet, 65 jaar. Ik ja. ben er een beetje in gedoken. Want ik heb gekeken van... hoe lang bestaat Lego bijvoorbeeld. Of Playmobil. Ja, of Meccano, 100 jaar al. Ja, ja. ja. Meccano heb ik ook vroeger mee. Prachtig, maar Barbie... Ja, is ja een heel jaar. leuk. Barbie bestaat 65 jaar... En toen zag ik op een website dat ze te koop worden aangeboden, nieuw in doos, 11.000 dollar. Ja, maar dat vind ik bizar. Doe even normaal. Die hebben we niet hoor. Nou ja, die film heeft natuurlijk ook een beetje meegeholpen. En Ken doet hij op zoek. Nee, maar dat is een bijfiguur. Het gaat echt om Barbie. Het is later gekomen, Ja, ook al die later gekomen, ja. En Barbie was eerst. Met het prachtige lijf. Maar ik heb, denk ik, nog een Vliegende Hollander. Oh ja? Van mijn vader. Die ja, heb ik dat nog kan, ja. thuis. Een soort dus boulderkar toch? Ja, en die moest je zo uh, trekken natuurlijk. Dan ja, kwam vooruit. Ja. Maar, maar die wat, is echt heel oud. Maar hè? we hebben het, een uh, boulderkar. We hebben, geloof denk ik, drie boldercarren uh, in de collectie zitten. Leuk. Maar wat ja, wordt het, wordt het, het woord Vliegende Hollander. Uh, ja, die Vliegende Hollander ja, dat ja, dat is een project. Dan zou ik zeggen, kom maar kijken. Want voor de een is dit het topstuk. Want een van de bestuursleden, Peter van Delft. En een van de vrijwilligers, die hebben een trio. Okay. En dat komt ook uit, de, uit het huis van uh, ja. mecano. Ja. En dat zijn gewoon op een moment uitvinders ja, geworden. Ja, ja, ja. Ik heb gelezen, die ene die, die was vader van twee zonen. Ja. En die is zelf mecano gaan ontwikkelen. Ja. Omdat ze kinderen ja. daarmee ja. Uh, konden ja, spelen. Ja. Dus ja, dat ligt eraan. Ik vind uh, My Little Pony heel erg leuk. Ja. Ja. En een ander die zegt, wow, oh, ja. dinky toys. Ja, goed, dat, dat zijn ja. mijn topstukken. Het is net een ja. met, met muziek smaak, ja, Juist. Die, die speelgoed smaak, natuurlijk. Maar daarom is het zo leuk. We gaan het begin uh, gedeelte doen, dus met een beetje dat meiden, dat zoete spul, ja. en dan het, het uh, uh, atrium, noemen we dat maar. Uh, is al het nostalgisch speelgoed van waarde, dus mm -hmm. echte bruik lenen. Dat moet in vitrines, daar mogen Mooi. mensen niet aankomen. Terwijl ik denk, aan de barbies mag je echt wel zitten. Ik maak een speelhoek nog ja. met dat Duplo en grote Lego. Dus en voor het is kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk. Ja, maar blijf daar maar kijken. eens vanaf. Ja, precies. Ja. Maar ja, om kinderen te laten zien waar wij mee speelden in, ja. in onze jeugd... Ja. is natuurlijk uh, ja, dus best, uh, best wat veranderd. Ja, Maar ik denk de ook de, de, de, de familie... Nou, en, denk en dat wel lukt hoor, met de klassen langs de <coughs> We zijn naar de kerststallen geweest. Ja. Nou Met 30 kinderen leuk, langs de kerststalletjes. Vonden ze het leuk? Ja. Ze het heel leuk, heel ja. geweldig. Maar alles is heel gebleven. Goed heel zo. goed. Dus Net ik denk dat dat wel. Ja, jij gaat bent even. natuurlijk heel erg streng. Ja. Heel streng? Nee, ik, ja, ik, ik, had, kinderen, he? ik had heel veel ouders mee. ja. Dat was toch heel fijn. Ja. Maar ja. waar, waar ja. speelde jij nou mee vroeger? Ik van? film met Barbie. Barbie, hè? Ja. En, en dan hadden wij, het was een heel raar verhaal. Ik had op een gegeven moment, er waren helemaal nog niet zoveel van die uh, accessoires. Uh -huh. Dus wij hadden dat ouderwetse maatverband, dat was een hangmatje. <laughs> <tuss> dus, oh, <tussion> en dan zei die andere uh, uh, zusje: <tussion> van... Mama, ze spelen met ons maatverband. Dat <tussion> <tussion> <Ja. tussion> wist ik veel. Dat was een prachtige hangmat. Allemaal ja, het oh, goed. Ja, nee, wij, wij, ik had van die, ding, van die race autootjes van, van uh, <tussion> Dinky Toys. En daar deed ik dan uh, uh, uh, uh, uh, bisonkit in. En dan staken we in brand. Oh, dat is... oh. En dan was het helemaal stoer natuurlijk. Want het was een, een crash. Nou jij zei net over uh, de, wat, wat die oude barbies waard zijn. Maar oude toys. Ja die zijn die ook, uh, ook. goed hoor die uh, ja. ook goed hoor. Maar ja er zijn natuurlijk heel veel ouderen. Uh, die daar vroeger mee speelden. Die, die tegenwoordig uh, zeg maar een soort van doorgeslagen zijn. Ja. En daar, uh, daarin. daarin uh, uh, hele, uh, zoals Rick de Zwart, die heeft allemaal treintjes. Die heeft ja, buiten een hele, een hele spoortrein uh, ding uh, in zijn tuin. En Dat dan de denk man. van, het moet allemaal niet rekker worden met poppetjes erbij. Oh. <laughs> Ja, heel bijzonder. Ja, maar er is nu ook zo'n hype met Lego. Ja. Dat was in de jaarbeurshal van Utrecht uh, tijdens een vorige vakantie van de kinderen. En er waren geen kaartjes meer te kopen. Ja. Maar ja. het is zo waanzinnig mooi. Er worden ja. hele werelden van ja. ja, gebouwd. Ja, ja, ja. Dus, maar ja, wat er ook staat. Volwassenen blijven ook spelen. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus. Ja. Ja. Ja. Speelse geest moet je houden. Ja. Ja. Ja. Ja. En de ene heeft het meer dan de andere. Ik heb een hele muizenkamer bij mij thuis ingericht. Allemaal <laughs> Veel schone kleine muisjes in een pophuis, ja. En ja. dan zeg je ook misschien, het moet niet gekker worden. Ja. <laughs> nou ja, als je. De, kijk, iedereen die lollen heeft, dan is, dan, dan, dan ja. is het goed. En, en uh, daar gaat het uiteindelijk om. En, uh... Maar die schoolradio vind ik echt fantastisch. Ja, we hebben, ja. Ja. heel even naar terug ja. gaan, want uh, volgens mij op 17 januari is de schapsschool aan de beurt. Jazeker, hè? ja. En merk je een beetje, beetje enthousiasme? Nou ja, de, ja, kijk, nu is de vakantie natuurlijk begonnen. Ja ja. ja, ja. En we hadden ja, natuurlijk het, het kerstdiner tisse. en de afronding. Ja. Dus ik denk dat wij gewoon uh, 9 januari starten we weer. Je hebt nu zes weken vakantie, hè? Zes weken? Ja, <laughs> nee. <maar. laughs> zes dagen en nog iets meer. Maar uh, ja, dan gaan we natuurlijk uh, aan de slag. Ja. En ik heb net de leerkrachten nog even een appje gestuurd. Want ik was aan het zoeken naar andere kinderradio. En eigenlijk kom je dan steeds uit op radio voor kinderen. Uh, maar er is dus wel iets van kinderradio geweest. Dat heette dus uh, Wat Nou Weer. Zo heette dat. En uh, dat bestaat al best lang. En uh, daar hebben de kinderen ook de regie in handen. En okay. dat is een heel leuke opname dat om te zien. Ja, dat is dus uh, ja, landelijk. maar en de NPO? Leuk. Wat zeg je? Doet de NPO dat? Ja, het, is van, uh, ja, het werd uitgezonden, dat stukje op het Jeugdjournaal. Okay. Maar heel leuk om dit aan de klas ook te laten zien. Ja. Hoe dat dan in zijn werk gaat. Ja, zeker. En, uh, de ouders staan natuurlijk allemaal omheen heel trots... En uh, hoe dan de kinderen aan de knoppen zitten. En supergoed. Ja, dat vinden ze hartstikke leuk. En dat ze hun goed. eigen onderwerp mogen bedenken. Ik is het zag ook wel al. is een soort speelgoed, hè? Dat, uh, dat ja. knoppen Maar wie ja. weet, uh, ontdek je dat je radiomaker ontzettend leuk vindt voor later. Hè? Ik denk ook voor, voor wat oudere kinderen die hè, de elf jaar, dat gaat straks naar de middelbare school. Ja. Die vinden dat leuke techniek. Tuurlijk, tuurlijk. En uh, geef een kind. Een uh, microfoon, die mm -hmm, vindt ja, dat fantastisch. Ja. Een ander vindt het dood en eng, ja. Nou, Edwin Ezer is ook zo begonnen. Kijk dan, en, en, en hoe lang doe je het alweer niet, hè Ger? Ja, ook uh, best lang, ja. Dat is lang, ja. lang uh, geleden dat ik daarmee begonnen ben. Ook maar dat meer is een vanuit. een spelen. Ja, ja, maar meer vanuit uh, de, um, mijn vakgebied toen. En uh, dat kwam dit erbij, weet je wel. En, uh, ik heb nachtprogramma's ja. gemaakt voor Veronica. Met, met Frank Paardenkoper. En, uh, ja. Uh, ja. Uh, nee. nou, dat is meer. ook een feest. Ja, dat ja. kan je zeggen. Nee. Ja. Maar ja, hetzelfde maar met de, de, hij, de DJ, hè? He. Dat is hetzelfde. <kliek> Kinderen ja, die nu uh, in, op zo'n DJ-school ja, zitten. Die dan. Je, je pikt ze er gewoon uit. Die het echt durven om voor een publiek uh, ja. radio te maken ja. of uh, muziek te draaien. Ja, dat, moet je is... ook, dat stukje hoort er ook bij. Dat je durft op te treden. Ja. Ja. En, maar uh, dat kan je ook leren, hè? Want ik, ben, ik heb uh, bij Malboro. Toen Marlboro nog mocht qua uh, yeah. uh, uh, promotie. Die hadden de Marlboro Disco Show. Dat was heel groot. Samen met Krijn Toringa en Tom Mulder. Dat waren twee beroemde discjockeys in Nederland. En ik was eigenlijk de eerste reserve. En ik ging altijd mee of met Tom of met uh, Krijn. En dan ging ik heel Nederland door. En, ja. en uh, dat heb ik uh, jaren gedaan. Maar dat was een hele andere manier van uh, disjockey zijn. dan wat er nu gebeurt. Weet je, wel? Want dan ging je platen draaien. En je nou. Uh, uh, uh, uh, uh, dit, dit is de nieuwe van uh, van Bonnie M. en uh, er is gestrooid. Er mag gedanst worden. Ja, en dan, dan was het ook voor heel veel mensen nieuw. Nu kan je alles zo snel streamen, alles ja, zeker. Maar toen was het echt wacht maar, hier de gewoon moet op. Dan moest je ook nog plaatjes kopen. En dan, dan moest je, je hartstikke ja. veel geld. Ja, maar de hele, de hele manier van, van uh, platen draaien in een zaal is natuurlijk veranderd. Weet je wel, De, de, de, de muziek is veranderd en, en, uh, en toen waren het alleen maar hits. Was het top 40 en. Uh, uh, dat soort, uh... Ik zat op mijn kamer, zat ik te wachten tot het nummer begon. Erik de Zwart ja, ja, heb ik ja. heel vaak nog op mijn kazettenbandje erbij. Ja, ja. En dan drukte ik op record ja. en dan had ik in ieder geval ook dat nummer ja, op precies. mijn bandje staan. Ja, dat gebeurde ja, dat uh, uh, bij iedereen eigenlijk. Dat maar door deze schoolradio krijgen kinderen ook veel meer inzicht als ze radio in de auto ja. hoorden. Of ja, waar, zeker. oh zo werkt dat dus. Ja, ja dat ja, gelukkig, maken, ja. Ik ben begonnen met een heel klein transistortje met Radio Luxemburg. Ja, ja, dat weet e e ik ook nog. Zeg maar, Heb ik ook nog gedaan. Goede popbezoek draaien. Dan gingen we, gingen we s'avonds naar bed met een heel klein ja. transistorradiootje. Ja, en dan ging heel je heel naar goed, het. Te je te luisteren. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja. Je ziet dat je kunt met spelen ook oud worden. Dat zie je aan Leon, die daar de knoppen staat. Altijd met pret Ja, maar Leon is net vijf, toch? Dus. Die kon er wel een tijdje mee. Heerlijk. Nee, maar kinderen kunnen hun. Het is een uur radio, hè. Ze kunnen het helemaal zelf invullen. Want ik lees hier ook dat Sevo meedoet. Nou, dat is een meisje dat viool wil spelen. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Ja. Ja. Of zingen. Of, uh, uh, ze kunnen van alles bedenken nou, natuurlijk. We hebben drie middagen. Moeten we even opletten. Dan doen we voorlezen. Ja, dat twee. weet ik. Ja. We ja, hebben ja, een poppenkast. Ja. En uh, we hebben nog wat leuks. Ja, ja Mike sorry. Kappel die met de poppenkast hè, die komt op 21 ja. februari. En... Uh, dan heb je ook nog een voorleesmiddag inderdaad. Maar we kunnen naar boven of naar beneden. Ja, we kunnen ja, al ja, boven doen. Dus. Dat komt allemaal wel goed. Als er maar genoeg kinderen ja. komen en ja. de ouders... Maar we zenden het dus ook rechtstreeks uit op de radio. Ja. En dat maakt het wel leuk natuurlijk. Hè? Want dan kunnen ze vaders en moeders uh, ja. ja. enthousiasmeren. Dat uh, 106.9 kunnen ze alles uh, luisteren. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, toch? Dat moet zeker weten. Ja, lijkt me ook. Ik denk dat het, uh, wie weet, is het de intentie om dit misschien wel vaker te doen. Nou niet elke week, hoor. Maar nee, maar <laughs> gewoon in blokken in het nee, jaar. Dat is waar. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ik denk als kinderen eenmaal de smaak te pakken hebben, van ja. De, ja, mogen we het nog een keer doen. Maar er zijn dus. heel veel. Er zijn heel veel uh, discurs bij radio, bij, bij regionale radio begonnen. Ja. Gijs Staverman is hier begonnen uh -huh. bij, bij ZFM. Ja. ja, dat zijn natuurlijk de, de aankomende ja. Ja. Uh, vrijwilligers bij ZFM. Hè? Dus, ja, misschien je nog een mooi aanknopingspuntje. Het volgende cultuurcafé gaan we dat ook over de jongeren hebben. Jongeren op leuk. de voorgrond, uh, ja, ja. cultuur, educatie. Ja, leuk. Ja. Waar hebben de jongeren behoefte ja. aan, ja. daar staat dit ook hoog op de, op de nee, lijst, want ja, ze worden. gaan zich manifesteren, ze gaan hiervan ja. leren, ja. dus ik denk dat we fijn bezig zijn voor de jongeren. Nee, zeker, ja, goede zaak, goede ja. zaak. Nou, zijn we nog iets vergeten, Carine, denk je, over de schoolradio? Nou. Ik dacht dat we alles hadden we gehad, zo'n beetje. Nou ja. ja, het loopt en uh, de, de, de scholen weten Er zijn meerdere scholen, scholen die meedoen, dat is ja. heel leuk, het Zeevonk uh, zie ik al, en uh, ja, er zullen er wel meer komen. Ja, want ook op school ga je er gewoon toch ook aandacht aan besteden. <coughs> ja. Ze moeten na schooltijd natuurlijk ook gaan nadenken wat voor onderwerpen. En dan zullen ja. ze heus wel elkaar allemaal gaan benaderen. Ja, maar in de klas, wel. hoe makkelijk is dat om... Ja. Uh, dat toch te zien als moment mm. om even allemaal ja. bij elkaar erover ja. te hebben. Wat gaan we presenteren? Ja, en ze gaan de muziek uitzoeken. Ja, ja. Een uur radio met uh, muziek. En dan heb je, nou, hou je drie, drie onderwerpen over. Drie of vier onderwerpen. Nou ja, bij ons nou, gaat dat het wel. ook altijd razendsnel. Ja, gaat, het uur. Ja. Ja, hoor, het is alweer <laughs> tien over half twaalf bijna. Dus nou, we zijn er al bijna weer doorheen. Nou. <laughs> ja, We hebben straks nog maar één onderwerp. Dat is het basketbaltoernooi. Uh, ja. uh, uh, Daar ben je, bij je heel, uh, heel erg uh, bij betrokken Nou ja, geweest, ik weet hè? dat Thomas hier enorm mee bezig is Thomas de Jong. Ja, maar jij hebt er heel veel verstand van. Ja, ontzettend. Ja. Nou, ja, ik dat... meer van volleybal eigenlijk. Maar, oh, dan, maar ja, ja. dat is ook weer spelen. Dat is toch ja, ook hetzelfde. Ja. He? Ja. Is basketbal heel anders dan volleybal? Nou ja, uh, dat leg ik je nog wel eens uit. Maar, uh... <laughs> maar Hilly, ik heb ook nog wel een vraagje. Hoe kijk je terug op dit jaar in het Elip Museum? Oh, heel mooi. Um... Prachtige dingen Ja, nee, Ik had. kreeg dus zo'n terugblik van Erik Kolen. Zandvoet in klare lijnen. En oh ja. Je bent altijd maar aan het rennen. En vooruit aan het denken. Ja. En wat gaan we volgend jaar weer doen. En het jaar daarop. Hmm. Nee, we hebben vertoorlijk hele ja. mooie dingen ja. gedaan. Ja, bekende Zandvoorters. zoals Beken, beroemd Zandvoorters ja. met, uh, met, ja, met en met Leon Carina. en de ZFM ook natuurlijk in de interviews. Hebben, ja, hebben uh, de Half De, liter heroes, ja, de uh, Zeeschilders, ook mooi. De Zeeschilders, ja. die zijn er nu nog. En World Formula ja, die half liter heroes. Ja, ja. ja half liter heroes. Ja, met, met echte raceauto's ja. in het museum. Ja, dus ja heel, het was goed, heel goed gedaan. Ja, ja weer ook. een topje. En de cijfers zijn allemaal omhoog gegaan. Nou, dat is mooi. Die tip van corona zijn we nu aan het inhalen. Ja, dat is mooi. Dus ja, is dat goed goed om, is leuk om zo terug om te, te horen. kijken. Ja, ja. ja absoluut. Hé, hey, dames, hartelijk bedankt, Carina en uh, Hilly. Maak er mooie dagen van. Maak er mooie ja. dagen van. Ja, uh, heel ook. veel ja, fijne uh, dagen. Ah, hou je vooral niet in? Nou ja, dat je zelf weten <laughs> uh, Bedankt en uh, nog een heel goed weekend en we spreken elkaar en weer. Dankjewel. Tot ziens. Ja, ja, en, en snel tot ziens. Ja, snel tot ziens. Dat gaat helemaal lukken. En gaan muziek. We muziek draaien. Leon. sentiment over zing in een bijna leeg café het tikken van de ballen neem ik mee het biljart van alles nog het meest present en alcohol Het kent geen sentiment, het is een veilig hart en uit op zelfbehoud. Ik zie het nu, ik heb mezelf herkend. En ik ben vrij en ik heb het koud. Oh, Same. maar ook de tranen van de bocka en de draa Ja, uh, ja, we gaan. Uh, het is 12 voor 12. Dit was Sterre, uh, dat was uh, volgens mij opgenomen hier uh, bij uh, ZFM. Ja, leuk, ja. Bij, zeker. Uh, bij, bij uh, Jaap uh, en. en uh... Ja. Ja, ja, klopt. ja. ja, uh, nou ja eerste uur was het 11 voor 11, nu is het 12 voor 12. En uh, dat betekent dat we bijna aan het einde zijn van ons programma. Maar op, uh, niet voor dat. Ja, niet voor dat, inderdaad. Hans, zeg het eens. We gaan uh, praten met uh, Wouter van der Vecht. Jij als oude sport. Uh, ja, maar dan uh, krijg ik Wouter niet op mijn microfoon. Hier. Of op mijn. Uh, oh. ja, ja, ik, ik heb hem wel hoor. Ja, ik heb je hem wel. Oh. Ja. Uh, uh, hier, ga je gaan? Ja, doe je Wouter, goedemiddag. Eh. Uh, nou, goed. Goedemorgen nog. Het is uh, nog net ochtend, ja, nog maar net uh, goedemorgen en goedemiddag. Ja, wouter <laughs> van de Vech van Team Sports Service uh, Zandvoort. Uh, want we gaan het hebben over een uh, basketbaltoernooi. Een 3x3 basketbaltoernooi. Klopt hè? Jazeker. Ja, en, uh, dat is georganiseerd uh, uh, in samenwerking met de Lions in Zandvoort. Uh, uh, is, het een, is, het, is het een initiatief van de Lions of is het een initiatief van, uh, van jullie? Uh, nee, het is zelfs veel uh, groter dan dat. Het oh. is een uh, samenwerking tussen uh, stad Zandvoort, uh, jongerenwerk, de Lions, uh, 3x3 basketbal en team sportservice. Dus, goeiedag. Uh, goeiedag ja, eigenlijk, uh, ja, zeker. Allemaal organisaties die uh, uh, in meer of mindere mate in, uh, in Zandvoort actief zijn. Uh, en dan in dit geval uh, specifiek gericht op, uh, op jongeren. Um, en ja, dit, dit is een hele mooie gelegenheid om het, uh, om het samen op te pakken en het zo er zo iets, uh, iets moois en groots van te maken. Oké, okay, nou, we, waar hebben we het eigenlijk over? Het is een uh, 3x3 uh, basketbaltoernooi, 3x3, 3x3, dat is een, een nieuwe vorm van basketbal zeg maar. 3x3 is 9? Uh, is 9 zeker, ja. maar het is hartstikke leuk, want uh, het is op een half veld <laughs> geloof ik en ze hebben maar één, uh, hè? ik zie het wel eens op televisie, het is heel leuk om naar te kijken, het gaat heel snel en volgens mij gaat het zelfs uh, Olympisch worden, klopt dat of niet, weet je dat toevallig? Uh, ja, het is, uh, bij de vorige Olympische Spelen was het uh, volgens mij een <tie> ja, demonstratiesport. Een demonstratie, klopt, ja. Uh, ja, en het, kijk, het is, het is eigenlijk gewoon het, uh, het echte straatbasketbal. Gewoon ja, zoals ja. het op de, op de pleintjes uh, uh, gespeeld ja, wordt. Ja. Je speelt drie keer uh, inderdaad op één basket. Uh, je moet recht van aanval halen. En het is een, een heel snel en dynamisch spel. Maar tegelijkertijd is het ook uh, uh, op een andere manier tactisch dan, uh, dan gewoon basketbal. Waardoor het. Uh, uh, ja, wat uh, in sommige gevallen wat toegankelijker is. Uh, en, en daarmee dus een echte straatsport. Want ja, dat is natuurlijk straatsporten. Ja, dat, en... je, dat je heel makkelijk en snel mee kunt doen. Klopt, en het is leuk om naar te kijken. Want ik heb het op televisie gezien. Nederland is er goed in, uh, ook zelfs. Dus dat uh, is wel mooi natuurlijk. Uh, het, ja, gaat, klopt. het gaat gebeuren op 5 januari. Uh, uh, ieder... ja. En iedereen kan meedoen, heb ik begrepen? Uh, iedereen is een heel breed schip. Ja, het is, een... uh, het is voor, ja, ja. De, voor de jongeren van Zandvoort... Um, we hebben twee pools. Er is een pool uh, 14+. Plus. 14+. Plus, uh, ja. Dat is voor, uh, voor jongeren tussen de 14 en de, en de 17. Uh, en de pool 18+. Plus, en dat is uh, van 18 tot 25. Uh, dus wat dat betreft is het echt voor, uh, uh, voor de jongeren en de jongvolwassenen volwassenen oh, okay. van Zandvoort. Uh, van ja, ja. Oh, het is niet voor de ouderen? Um, nee, het is echt tot 25. Ja. Uh, en het, het, het mooie van, uh, van basketbal en ook van 3x3 basketbal is dat het, uh, dat het gemengd is. Uh, dus als jij uh, een, een gemengd team wil inschrijven, dan kan dat. Wil je een team met alleen maar uh, jongens inschrijven, dan is dat geen probleem. Wil je een team met uh, alleen maar meiden is geen probleem. Maar iedereen speelt tegen iedereen. Uh, waardoor het ook daarmee dus heel makkelijk is. Nou ja, je moet met z'n vieren zijn. Je speelt 3 tegen 3. Eén wissel is wel lekker, omdat het wel echt een, een, uh, Inter -inter een, een dynamische sport is. Ja, ja. Ja, precies. Dus het is dus, uh, lekker om, uh, om door te kunnen wisselen. Dus als je met te vieren bent, uh, dan, uh, dan kun je je inschrijven en, uh, en lekker meedoen. Oké, okay, nou, het is tussen half één en half vijf in de Korvenhal op, uh, ja. uh, op 5 januari. Zijn, zijn er al inschrijvingen, zover je weet? Uh, ja, ik weet niet, niet precies hoeveel, maar er zijn zeker al, uh, al inschrijvingen. Dus dat gaat goed. Uh, en inschrijven kan via, uh, via de website noordhollandactief.nl. Ja, Daar kun je dus ja, uh, drie ja. Basketbal zoeken... Uh, maar het kan ook via de, de socials van, uh, uh, ja, van alle partijen die dus meedoen. De stad, uh, Team Service, uh, de Lions, de Lions uh, ja. Ja. Uh, Jongerenwerk. Die hebben dat allemaal op hun uh, social media kanalen staan. Dus daarmee kom je altijd uh, ook uiteindelijk bij het inschrijfformulier ja. uh, terecht. Nee, jongerenwerk is behoorlijk uh, aan de weg aan, aan het timmeren. De laatste maanden, zeg maar. Het wordt wel opgeorganiseerd, laat ik het zo zeggen, voor de jongeren. Dus daar zijn ook bij. Uh, ja, maar niet? dat is ook, uh, ook. Sorry? Daar zijn jullie ook bij betrokken op het sportgebied, neem ik aan. Nou ja, dit, dit is daar een voorbeeld van, waarbij we het, uh, in, in een samenwerking uh, uh, uh, mooie grote dingen proberen te organiseren. Ja. Uh, en het, het belangrijke van dit toernooi is ook, of het, het, het leuke van dit toernooi is dat het niet alleen, uh, maar het basketbaltoernooi is. He, ook als je niet wil basketballen... Uh, moet je zeker komen. Uh, en je vrienden en vriendinnen aan, uh, aanmoedigen. Maar uh, we hebben ook een, een game room. Dus er kunnen videogames gespeeld worden. Voor degenen die het leuk vinden... We, uh, met, met, um, uh, met creatives kun je um, zelf t-shirts ontwerpen. Uh, en uh, in uh, Zandvoort absoluut niet onbekend. Uh, DJ Lady uh, Mix, uh, Lady Mix yeah, is... Yeah. Uh, uh, verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting, om het maar zo te zeggen. Of in ieder geval die staat gewoon lekker uh, de hele middag een uh, competitiezaal uh, in te, te gooien. Wat leuk, ja, Er is er ook werk van gemaakt, zeg dan. Ja, zeker. En uh, hoe gaat het verder met Team Sportsurfers trouwens? We hebben elkaar de laatste keer gesproken uh, tijdens uh, uh, onze uitzending van, over, over de Sport in Zandvoort. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Lascaré, daar hebben jullie goed contact mee nog? Ja, dat nemen we wel van wel. Ja, zeker. Nee, ja, goed, uh, we, uh, we zijn uh, het, regulier, of het, het jaar 2023 natuurlijk uh, aan, het, uh, aan het afsluiten. En ja, nu vooral vooruit aan het kijken wat zijn uh, de doelstellingen, de ideeën van de gemeente voor 2024. Uh, en, en hoe kunnen wij daar uh, op een goede en mooie manier vorm aan geven. Uh, en een onderdeel daarvan is uh, ja, op basis van behoeften. Uh, ...activiteiten uh, organiseren of, of uh, sporten organiseren. Nou ja, daar is eigenlijk dit toernooi ook al een voorbeeld van. In samenwerking met, met de stad uh, uh, Zandvoort uh, ja, is de behoefte bij de jongeren naar boven gekomen... ...dat ze heel graag een, um, uh, een, een, een basketbaltoernooi zouden willen, uh, oh. willen zien. Nou ja, op die manier uh, zijn we daar met z'n allen eigenlijk mee aan de, aan de slag gegaan. Dus dit is eigenlijk daar al een, ja, een voorbeeld mooi, van. Uh, mooi voorbeeld van, absoluut. Ja, want we hebben er toen geconstateerd hè, dat het uh, niet, niet uh, makkelijk ging voor alle uh, clubs in Zandvoort, uh, qua vrijwilligers en uh, aantal leden, etc. Uh, tot die conclusie kwamen we wel. Uh, uh, zijn er nog stappen gezet? Hebben jullie nog veel contacten met de, de, de, alle, alle partijen, alle, alle clubs zeg maar, in Zandvoort? Uh, praat jullie ja, daar vaak mee? Uh, vanuit mijn, uh, mijn rol als uh, uh, clubondersteuner uh, mm -hmm. ben ik altijd aanspreekbaar voor de verenigingen. Dus de verenigingen kunnen met mij contact opnemen en ik neem uh, ook vanuit mijn kant contact op richting de verenigingen. Uh, vanuit uh, uh, de verenigingen en het onderwijs zijn we nu uh, gezamenlijk naar het kijken om een... Um, uh, een hele brede uh, schoolsportdag uh, te organiseren. Ja. Of dat, dat mogelijk is. Hè? Naast Goeie de, de schoolsporttoernooien. Ja. Wat natuurlijk voor de uh, uh, groep 7-8 vaak, uh, vaak is. Ja. Uh, dus dat zijn samenwerkingen waar we, waar we mee kijken. Wat ook uh, weer uh, uh, ten goede komt van leden. Als het gaat om, om uh, uh, potentiële nieuwe... of voor de verenigingen voor potentiële nieuwe leden. Vanuit, ja. uh, uh, vanuit de jeugd. Hè? Omdat we natuurlijk zien dat in Zandvoort vooral... De, de kinderen in de lagere leeftijdscategorie, zeg maar vijf tot acht... Eh, ...ondergemiddeld eh, sporten of in ieder geval lid zijn van verenigingen. Nou, behalve bij uh, de hockey, behalve bij de hockey. Hoor. Ik doe de ledenadministratie bij de hockey, maar het zijn heel veel jonge kinderen moet ik zeggen. Maar, maar ik ben met je eens dat het uh, lastig is voor die leeftijdsgroep. Ja. Ja, nou ja goed, dat, dat zijn de, de cijfers van het uh, van het NOC-NSF. Dus die kunnen ja. alles, uh, alles zien bij alle verenigingen in welke leeftijdscategorieën daar kinderen lid zijn. ja, nou, goed, ja. In, in Zandvoort zie je dat, daar, uh, dat we daar wat, uh, wat achterblijven. Ja, daar is dit dus een, uh, ja, uh, een voor, idee van. een voorbeeld van. Oké, okay, nou, dus 5 januari ja. uh, tussen half 1 en half 5 in de Korver Sporthal uh, 3x3 basketbaltoernooi. En wie er meer van wil me weten kan op de site van www.noordhollandactief.nl. Uh, kan je daar verder meer over vinden. Wouter, ik uh, dank jou hartelijk. Ik wens jou een enorme fijne kerstdagen. En we uh, ja, spreken elkaar binnenkort wel weer. Misschien op 5 januari. Ja. Weet het niet. Take it, look. Okay, hold right. on. Uh, for you, from the uh, uh, some head telephone, a very fiery day Okay, okay. We try to drink tequila, ignog and wine. And throughout our conversation, I look over at your face She and your face. Ja, want uh, we gaan uh, deze uitzending uh, uh, beëindigen. beëindigen. Heb je mooi basis. gedaan trouwens over de basketbal? En ik heb daar niet zoveel verstand nee, van. Ik okay. denk, nou ja, ik, ook ik, denk, heel heel ik laat het even aan jou over. Nee, ik wilde nog een paar dingen melden. Want uh, we hebben morgenavond, is 24 december. Hè, dat is, ja, ja dat uh, kerstavond. Is, kerstavond. is uh, weer de kerstsamenstelling uh, voor de 22e keer? Ja, bij de, bij de, bij wapen, bij de wapen van Zandvoort. Uh, uh, om uh, 9 uur. Er kunnen boekjes gekocht worden en dat is weer voor het goede uh -huh. doel. De zandstroom. Ja. Uh, met uh, de wapenzangers om, uh, met Greet vast te houden, ook accordeonisten uh, onder leiding uh, van Menisco, uh, Minuska uh, Sas is Helemaal dat allemaal en dan moet ik ook nog even melden dat uh, de, uh, ergens in het programma uh, van de nachtmis